the I've got to go home. Hey. Kastappen stappen die mijn verdieping bereiken. Ga de trap op om dat level te bekijken. Ik zie ze zoet, laat de hoop varen, alles te begrijpen. Ontwar niet langer garen, ik wil mezelf verrijken. Ik til de moed uit mijn schoenen omhoog in de kop. Geremmingen uitboenen, ik heb kwesties als de drop. Want ik ben niet de koning, maar ik wacht op mijn beloning. Rivieren van zoete honing, ik wil een mooie vertoning van schoonheden die mijn leven bevorderen. En lieve meisjes, die steeds weer mijn onschuld beroven. Want ik had niet verwacht dat relaties soms zo lopen. Ik heb het lot niet in de macht, liefde kan je niet verkopen. Maar je weet, ik heb een goede bedoeling maar ik geen kaas voor kan kopen. Oorzaak korts in mijn gevoeling, mijn in laten dopen. Mijn hoofd op hol laten Koken, hoge verwachtingen ingeslopen, Beloftes gedaan en ingestoken Gebroken kan alleen maar hopen Zo gaat het steeds maar weer Van je paard nog een keer Van omhoog gevallen Zo zit je op de top En doet het even zeer Dan in diepe dalen. Zo gaat het steeds maar weer Van je paard nog een keer Van omhoog gevallen Zo zit je op de top en doet het eveneren, We're gonna do things different than they've Ach ja, ik heb, ik heb toch, toch niet veel, veel te klagen. Ik wil me, wil me niet zielig, zielig presenteren op dat gebied gaan wagen. Ik zal mijn les weer moeten leren: een hart beton volstijgt, bewapen. Een trillende lip laten verzaken. Alle acties laten staken, perimeter goed bewaken. Zo weet ik altijd weer te lappen. Wat de schade heeft vertrokken, moet weer vaker aan gaan pappen. Om de prooi aan te verlokken. Ook al is de buit verloren, zal ik niet beter moeten stoppen. Minder gaten aan te boren en mezelf ook niet Zo te foppen.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 Ja, zo kan ik het ook wel zeggen. Maar toch laat ik het maar weer op zijn beloop. Er zal wel weer wat anders op mijn pad verdwalen. Dan kan ik dan weer mee aan de slag. Klackie Bodnik heeft daar wel ris van gegeten. Ja, toch laat ik het maar op zijn beloop. Brit.